Dit is het lokale onroep Goren nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. José González heeft afgelopen zaterdag de koninginnenrit van de Ster ZLM Tour op zijn naam geschreven. De Portugees versloeg Lauwens de Plus op de stuwdam van La Guileppe. Ook versloeg hij Timo Rozen die uit Goren komt. Uit de grote groep bleven zeven renners over. Onder aanvoering van Timo Rozen uit Goorlen zette het peloton de aanval in op de ontsnapte renners. Maar dit is helaas mislukt. Het tweetal werd niet achterhaald. Het gerechtshof in Zetogenbos heeft de straf voor een 55-jarige Goorlenaar... ...wegens de mishandeling van zijn buurman grotendeels gehandhaafd. De zelfstraf van 104 dagen en de taakstraf van 90 dagen blijven staan. Alleen de schadevergoeding die hij moest betalen is door het hof verlaagd. Goordenaar John Day viel op 11 augustus 2016 zijn buurman aan met een ijzeren staaf. Het was de escalatie van een burenruzie. Het incident werd gefilmd door een camera die aan de woning van de buurman zat. Day ontkende de mishandeling dan ook niet, maar vond de straf erg hoog. Hij ging daarom in hoger beroep. Wanneer de goordenaar zijn taakstraf zal uitvoeren is onduidelijk... De man, volgens de politie een belangrijke speler in de hennepwereld, verhuisde onlangs naar Spanje. De belastingdienst heeft beslag gelegd op zijn huis in Goorlen. En vanuit de gemeente loopt een handhavingstraject vanwege een illegaal gebouwde garage. Afgelopen maandag in de Music Corner een bezoek van Gregor Man. Ze willen ook Brabant gaan veroveren. En daarom brachten ze een bezoekje in de studio van de lokale omroep Goorlen. Hetgene wat hun veel opviel was... Een dubbele portie patat terwijl je er maar één bestelt, gratis drinken. En er waren veel koeien. Een hoop koeien. Een hoop koeien. Een hoop koeien bij de, bij de snelweg. Uh, ja. Maar ze je niks terug, maar we hebben wel <lacht> met ze gepraat. Dus, uh, ja. Geen goed publiek, alleen maar boe. Nee, maar, ik, boe. maar, maar uh, wat je straks in het uh, vorige al zei, jullie hebben er wel uh, zeg maar, een beetje een, uh, een, een item van gemaakt. Dat dus je hebt een, een beetje lopen vloggen geloof ik, hebben die koeien.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 Het was wel zwaar bewolkt, maar de zon kon er toch doorheen komen. De luchtvochtigheid ligt in de regio op 40%. De wind staat op 3 boven. En de UV-index, gevaarlijk voor de huid, is hoogte 8. Zeer sterk. Morgen dan hebben we hetzelfde weerbeeld, wel iets lager. De temperatuur ligt dan op 30 graden. Tot zover het lokale Omroep Goren nieuws. Kijk voor meer nieuws op lokaleomroepgoren.nl